1 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het is onzeker hoe het strafproces over de decembermoorden in Paramarido, Paramaribo vandaag verder gaat. Een medewerker van de krijgsraad heeft gezegd dat de zaak wordt hervat. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het Surinaamse parlement nam vorige week de amnestiewet aan... waardoor betrokkenen bij de decembermoorden van 1982 niet kunnen worden gestraft. Het is volgens deskundigen mogelijk dat het OM doorgaat met de zaak... omdat het bijvoorbeeld vindt dat de amnestiewet in strijd is met internationale verdragen. Het is ook mogelijk dat het OM geen requisitor houdt en dus niets meer doet.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 Oud Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Ed Anker wordt wethouder in Almere. De 33-jarige Anker volgt CDA'er Berdien Steunenberg op, die als fluitiste bekend werd onder de naam Berdien Stemberg. Ze stapte eind maart op na een motie van wantrouwen. Anker zat van 2007 tot 2010 in de Tweede Kamer.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 Het weer. Temperatuur vannacht rond het vriespunt. Overdag afwisselend zon en wolken. En het wordt rond de 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het Huis van de Maan. In het eerste uur kon u luisteren naar Roebekker. Roebekker, Roe, Becker. Roe Becker, hoogleraar, arbeidsverhoudingen, uh, oud-topambtenaar. Uh, en hij vertelde over hoe het er allemaal naartoe gaat... en wat er goed gaat en wat er niet goed gaat in die wereld. In dit uur wil ik met u graag praten over uh, de overheid, over ambtenaren. Wie is uw favoriete ambtenaar? Wat heeft u voor ervaring op dat gebied? Um, en wat voor verhalen hangen daaraan vast? U kunt ons bellen op 0800-1101. Dat is ons telefoonnummer, 0800-1121. Kost u niks, ons wel. Twitteren kan hashtag Tumosje of hashtag Kazeluna. Een mail sturen naar kazeluna Wie is uw favoriete ambtenaar? Nou, we gaan praten in dit uur van Kazeluna... Naar aanleiding van het boek Marathonlopers rond het Binnenhof van Roel Becker. We gaan luisteren naar Paul McCartney, My Valentine. What if it rained? We didn't care.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 Valentine Paul McCartney, eerste single van het album Kisses on the Bottom. Al dit nummer is zelf geschreven, er staat vooral, vooral heel veel jazz standards op het album, opgenomen met Diane Kroll en haar band. We hebben het over, over de overheid en over ambtenaren en, en ik wil graag weten wat, wat jouw verhalen zijn. Heb je te maken gehad met, met, met bijzondere ambtenaren? Bijzondere, uh, iemand die wat meer gedaan heeft... of iets bijzonders gedaan heeft, iets bijzonders betekend heeft? Jouw favoriete ambtenaar? Dat is uh, de vraag. Wie is dat? Bel ons op 0800 -1 -1 -1. De heer Zonneveld, goedenacht. Ah, ik ben de eerste, geloof ik. Ah, jazeker. Iemand moet de eerste zijn. Ah, Bobo. Nou, ik wil uh, mijn goede kennis Johan Lambo van de sociale dienst en Haag werd ik in, in, in een pluimenschon steken. Ja. En wat, wat heeft u voor goeds gedaan? Alles. Ik was met een scheiding bezig en eh, ik werd van alle kanten werd ik belaagd. Eerst al een of andere heks van de sociale dienst, die problemen ging maken over mijn uitkering en dat ik nog een, een aantal spaarcenten had en dat ik wat bijverdiende in... Oh, dan krijgen we dat ook gezegd. Mooi Mo Mo Mo Mo dat Oh, nee, laat maar gaan. Nee, nee, nee, nee. maar gaan, nee, nee, nee. Wat, Wat ga ik? je nou doen? Nee, ik heb hem gezet met mijn broer. Oh. Het <laughs> is een of andere rat die al jaren terroriseert. Maar goed. Het gaat lekker, geloof ik, daar. Ja, nou, dat hebben we onder, onder, onder We zijn al drieënhalf jaar bezig met die idiotie. Met rechtszaken. Maar, euh, laat me met het verhaal beginnen. Of Laat me met, met, voortzetten met het verhaal. Eh... Uh, ik heb jaren heb ik, in, in, in, voetbal gevloed voor de KNVB. Ja, het inmiddels verteld, ja. En ook jaren heb ik voor de honkbal uh, uh, als umpire gefruggeerd. Mm -hmm. En daar uh, had je dus uh, vergoedingen voor. En ook, uh, ja, uh, niet enkele vergoedingen. Maar uh, ja, uh, ook, uh, uh, uh, hoe moet ik zeggen, uh, reiskostenvergoeding. Maar mm -hmm. ook voor de wedstrijd. En daar ging ze zo moeilijk over doen. En toen heb ik uh, daar een beklag over gedaan bij uh, een van die chefs. En dat was ook een dame. En ik was zeer on, uh, ja, boos eigenlijk. En toen heb ik een, uh, een nieuwe consulent gehad, zoals dat heet. En dat was Johan Lambeau. Mm -hmm. En dat was er toch ook een, een hongbalvriek. En die kwam uit Haarlem vandaan. En dat is een fan van Kinheim. Dat is een bekende hongbalvereniging in Haarlem. En ik heb nooit problemen met die man gehad. Want ik, ik heb, ja... Uh, yeah, uh, alles goed uit kunnen leggen. En ja... Uh, yeah. Je hebt een heel doorheen geholpen. Ja, en ja. de man die verdient gewoon een, een, een compliment eigenlijk. Omdat ze me gewoon aan alle kanten proberen kapot te maken in die tijd. Maar in feite, even voor mijn begrippen. Want de regels zijn dat als je bijverdient, uh, dan gaat dat van je uitkering af, toch? Ja. Um, en deze ambtenaar die was zo vriendelijk om uh, zijn ogen een beetje dicht te knijpen zou ik misschien wel noemen, maar eh, ik heb ook een overleg gepleegd met de, de Koninklijke Honkelbond die toen nog in Zandpoort zat. En nadat had een nieuwe geheim, dus is het nog steeds trouwens. En dan zei ze, ja, maar meneer Zonneveld, eh, dat is een onkostenvergoeding. Ja. En ik moet ook kleding ik, ik betalen en die beschermingen en et, et, et cetera aan toestanden. Ja, ja, ja. En ja, op die manier ben ik er onderuit gekomen. Ja, ik had er al een, een aardige bijverdienst aan, maar ik, ik ben toch blij dat die meneer mij toch wel geholpen hebt. En, en bovendien werd me dus ook ja, min of meer kwijtgescholden. nou die, die spaarcenten die ik had, ik zei, nou, die spaarcenten, dat heb ik toen de tijd van een slachtoffer gekregen. En dat is een, een vergoeding voor mijn evene begrafenis, waar ik veel te laat voor verzekerd ben door mijn scheiding. En nou, dat is gewoon de waarheid, zoals ik even vertel. Ja. En nou, ik ben hem zeer dankbaar. Oké. Okay. Ik, ik wil. Los, en ik af en toe nog contact met hem. Ja, ja. oké, okay. ik wil u hartelijk danken. Graag gedaan en ik heb een goede woord. Oké, okay, dank voor het bellen. Graag gedaan. Mevrouw van den Berg. Hallo. Wie is uw favoriete ambtenaar? <laughs> uh, mijn geliefde. Ah, uh, en, en, en wat maakt uw geliefde. Want uw geliefde is ambtenaar? Ja, geweest, want hij is nu met pensioen. Mm -hmm. En hij, ik hoop dat hij lekker ligt te slapen, alleen ja, ik heb iets ander levensritme. Maar, uh, nou, uh, ik ken heel veel moppen over ambtenaren. Ik heb ze ook weer even langs horen komen. Ja. En ik hoorde gruiters. En dat is een van de mensen waarover hij altijd zei. Nou, dat is echt een geweldig figuur qua minister. en... Uh, ja, maar even voor mijn begrip, want uw geliefde, is dat, uh, is dat een geheime liefde? Nee hoor, alleen wel op de radio. Ah, op de, op de radio is het uw, uw geliefde. Ja. Uh, maar u woont niet samen? Ja, wel. Oh, maar hij ligt nu gewoon te slapen in een andere ruimte? Ja. Ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Boven. Ah, oké. Okay. <laughs> uh, het zou toch kunnen dat het uw geheime liefde is, ik weet het niet. Nee, uh, nee, nee, nee. <laughs> Ja, ja. Maar... Nee, nee, we kennen elkaar al even. De, uh, moet ik uit, even uitrekenen hoor. Ik ben een zesde. Uh, dus. Uh, we kennen elkaar al 35 jaar of zo. Oh ja. Iets voor of iets na. Ik weet niet meer precies. En, en uw geliefde, uh, die werkt op een ministerie? Werkte, want hij is met pensioen. Ja. Yeah. En hij. Um, uh, ik studeerde in Den Haag, aan het consortium en toen vond hij dat we echt wel wilden, konden gaan samenwonen. Nou ja, en toen dacht ik nog erover om naar het noorden te trekken... waar hij afgestudeerd was. Of, uh, nou toch maar niet, maar ja, ik vond het zo leuk in Den Haag... aan het consortium. En toen bedachten wij dat wij dan wel ergens in de buurt van Den Haag konden gaan wonen. Ik woonde in Utrecht daarvoor... Nou, en, uh, en toen kwam hij uh, met een, eerst een half jaar als leraar economie, ergens in Brielen. Maar hij had tegelijkertijd ook uh, bij Vrom ge, uh, gesolliciteerd. Mm -hmm. En na een half jaar begon hij bij Vrom. En zijn opdracht was, wat hij ook wilde eigenlijk, was om... Uh, uh, proberen om economie en ecologie... dat was er dus heel erg in, hè, na het rapport van Rome... Mm -hmm. om dat te combineren. Maar dan hebben we het over eind jaren zeventig? Ja, ja. Halverwege. Ja. Dat was nieuw, om, om die combinatie te maken? Ja. En wat moest hij daar precies in doen? Nou, gewoon bedenken hoe dat dan kan. Wat, wat dat dan kost uh, om een varkensstal te bouwen in een natuurgebied of uh, een fabriek of een uh, of een, een natuurgebied uh, te laten liggen waar het nou eenmaal is of zo dat soort dingen. Oké. Okay. Ja, ik zeg het een beetje vaag, maar ik ben nou eenmaal geen ambtenaar. Ik ben ook. Nee, <laughs> bij... Dat u, allemaal niet. U heeft uw conservatoriumstudie ook wel in de praktijk uh, gebracht? Ja, ja. <laughs> Lesgeven of uitvoerend muzikus? Allebei. Okay. Vooral lesgeven, maar ook af en toe uitvoerend. Ah ja. En wat voor instrument? Uh, nee, ik, ik ben dirigent en ik ben muziekdocent. En uh, ik speel mee af en toe in uh, orkesten gehuurd, zeg maar. Ja. Maar dat, dat heeft er nog niks mee te maken. Nou ja, het is, is ook nou ja, uh, een interessante combinatie. Jaar, ook. Na 15 jaar zijn mijn ambtenaar en ik, zeg maar, naar het noorden verhuisd. En toen is hij bij een provincie komen te werken. En uh, daar was ineens niet uh, politiek gezien de kracht om uh, waarvoor hij had gesolliciteerd te verdedigen. En, uh, waarvoor had hij gesolliciteerd? Nou ja, weer op dat terrein. Dus gewoon. Uh, Ecologie en economie. Ja, dus uh, hoe, kun je, uh, hoe kun je minder energie. Uh, besteden, nou bijvoorbeeld door energie of uh, milieuvriendelijker te maken, meer betere isolatie of uh, nou, dan moet je dan als overheid wat aan besteden. En daar zijn dan altijd budgetten voor als de uh, gedeputeerde of de wethouder of zo uh, dat ook kan verdedigen. Alleen dat ging toen na een paar jaar mis. Nou, en toen, ja, toen werkte hij daar eenmaal en het was een heel slechte tijd en hij kon eigenlijk geen andere interessante baan vinden... en hij wou geen mensen worden. En, nou, toen heeft hij echt, uh, echt keihard verdedigd... wat er dan nog wel interessant zou zijn. Dus op een gegeven moment uh, was er een maanlanderzoek. Een? <laughs> en, uh, er kwam... Sorry, wat was er? Een maanlanderzoek? Maanlander, ja. Dat is een paar jaar geleden. B wacht even, een maanland is zo'n ding waar je mee hebt, een maanland... Uh, ja, ja, ja. Maar, uh, of een Marslanden, kon dat ben ik even vergeten. Ja? Yeah? Nou, en... Uh, uh, oh, dat kon, oh, wacht. Het, ja, contact, ja. het contact met dat ding was verbroken. Ja, ik snap hem ja, eindelijk. Ja, precies. Ja. Nou, en, uh, <laughs> ik denk, hoe krijg zo'n ding En <laughs> ja, Je moet wel even nieuws bijhouden. Ja, dat lukt over het algemeen redelijk. Oh, gelukkig. Nou, en... Uh, Toen ging... Uh, de Verenigde Staten zoeken naar de hele wereld van... wie heeft de radioontvangers door het hele heelal. Nou, er kwam Dwingelo, uh, uh, Astron, in beeld. Mm -hmm. En hij was de uh, ambtenaar die daar begeleidde om te zeggen van... jongens, uh, als jullie innovatie plegen... dan kunnen jullie misschien wat geld krijgen van het ministerie... of van de provincie of weet ik veel... Yeah. Nou ja, en, uh, omdat hij dat had gezegd, was hij heel belangrijk voor Aston. En uh, de Amerikanen kwamen bij Aston, help ons die Marslanden, marslanden terug te vinden. Ja, oh ja, zo weet hij. Ja. Nou ja, toen kwam hij ook ineens in beeld of zo. Dus dat, is een beetje, dat was een beetje de niche waarin hij zijn werk had gevonden. Oké, okay. het is helder. En uh, uh, uw favoriete ambtenaar ligt uh, heerlijk op, uh, op één oor. Wat zeg je? Uw favoriete ambtenaar ligt ondertussen heerlijk ja. op één oor. Ja, maar hij is inmiddels inderdaad gepensioneerd. Dus. Nou, dan des te meer redenen. Dank, dank voor het bellen. Maar hij is dus, dus wat ik wil zeggen... in, in tegenstelling tot al die, in die mopjes die ik ook ken... en waar ik hard om lag... hij is dus wel heel creatief geweest al die tijd. Ja, ja, ik denk dat het voor heel veel meer ambtenaren oh, ook geld hoort ben, trouwens. Ja. En ook hardwerkend. Uh, ja. In weer wel van het clichébeeld. Dank voor het bellen. Wel rustig. Wie is uw favoriete ambtenaar? Bel ons op 0800 1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Twitter kan hashtag Dumos. Mailen kan ncv.nl. Wie is uw favoriete ambtenaar? 0800 1121. Je nooit aan. Toen het geboren werd, is het meteen alweer gedaan. Ik ken een zwerver, hij is op de vlucht. Hij houdt zijn hoofd in de blauwe wolkenlucht. Ik ken een man, hij is vrij klein. Een groot man is hij, daarvoor hoef je niet lang te zijn. Spreek tegen vreemden, spreek met elkaar. Spreek tegen vreemden spreek met hem en haar spreek als je vreemde bent spreek als je de taal niet kent spreek tegen vreemden spreek met elkaar Ik ken een papegaai, hij spreekt zo mooi Daarom is hij gevangen en zit hij in een kooi Ik ken de vijand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 Frederike Spicht was dat met Spreek van het album Vreemd. Mijn vraag is, wie is uw favoriete ambtenaar? 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. U kunt ons ook bereiken via de andere manieren. casaluna.ncv.nl is ons mailadres. Hashtag Dumosh is ons Twitteradres of hashtag Casaluna. Um ik lees een mailtje voor van Peter Rijnsdijk. Hij zegt, in 1972 kreeg ik verkering met een mooie dame. Laten we haar Felicia noemen. Mijn officiële vrouw was net weggelopen met meeneming van twee kinderen. Maar de scheiding was nog niet geregeld. Felicia had een toeristenvisum, maar ik wilde haar graag in mijn buurt houden. Een Arobaanse kennis, laten we hem Eduardo noemen... wilde wel graag 200 dollar verdienen en meewerken aan een schijnhuwelijk. Het werd allemaal geregeld. Alleen werd Eduardo een dag voor de huwelijksverstrekking opgepakt... Vertrekking, ver, verstrekking, voltrekking moet dat zijn. Uh, opgepakt en ingesloten op de Noordsingel in Rotterdam. Goede raad was duur. Gelukkig kende ik een ambtenaar bij de gemeente, laten we hem Frans noemen, die met de oplossing kwam. De ambtenaar van de burgerlijke stand zou naar de baaiers komen. Er geduigen werden geregeld, de dominee ook. Helaas geen borrel, maar het huwelijk tussen Felicia en Eduardo werd voltrokken. Frans kende ik via de padzenderij. Felicia woont nog steeds in Nederland met haar mooie Nederlands paspoort. En Eduardo is al jaren geleden overleden aan een dikke overdosis. Dat schrijft Peter Rijnseik vanuit Portugal. Goed, um we hebben het over um, uw favoriete ambtenaar. 0800 1121 is, is ons telefoonnummer. Hans, goedennacht. Hans. Hoor jij mij, Hans? Ik ben er. Ja. Jij hoort mij? Ik hoor jou. Hartstikke goed. Ik jou nu ook. Dat is gezellig. En als ik je hoor, dan hoort de rest van Nederland je ook. Dat <laughs> ja. Wie is jouw favoriete ambtenaar, Hans? Sorry. Jouw favoriete ambtenaar? Dat is mijn uh, vader. Wat was jouw vader? Die was uh, uh, politieagent in uh, Rotterdam. Die heeft het bombardement meegemaakt en is later uh, opgeklommen, ja, tot een, uh, ja, tot uh, rijkshoofdinspecteur. Uh, in, in, uh. Wat maakt jouw vader een, uh, een, een goede politieman? Nou, die dacht gewoon van, kijk, uh, gaat het niet goed, dan is het niet goed. En uh, als het niet goed ging, trok hij zijn sabel. En de vonk uit de stoep uh, of uit de straat zijn uh, schitteren. Maar ja, we zitten niet eens op de goede toe. Het gaat over... Ambtenaren, mijn vader is uiteindelijk de een van de geworden. En waar het mij nou om gaat, is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dat, uh, het is net de wet van Murphy. Wij uh, ambtenaren, die zorgen voor jullie. Maar er gebeurt niks. Mm. Ja. Ambtenaren, uh, vind, vind jij die moeten voor jou zorgen? Dat is wat je bedoelt? Nou, nee, dat men zegt van uh, wij, van de overheid, zorgen dat het allemaal goed uh, gaat. Ja. En dan gaat niks goed. dat gebeurt gewoon niks. Ja. Uh, wat... dan ga ik ga een beetje op ambtenaar. Mijn vader was een hoog uh, ambtenaar uiteindelijk is die uh, met pensioen gegaan als uh, referendaris. Nou, dat is niet uh, niks. Wat dat is een referendaris? Wat is dat? Nou, dat was uh, ongeveer... Uh, Onder de staatssecretaris een beetje de hoogste. Ja. Maar val, val, ging hij over de politie nog steeds? Hij, was, uh, hij is uh, inspecteur van de uh, politie geweest. ja. Ja, ja. Oké, okay, goed, nu zeg je, uh, als je naar de situatie nu kijkt, uh, de overheid zegt wij zorgen voor u, uh, maar dat doen ze niet. Wat, wat, wat mis je het meest? Nou, ik wou even zeggen, het is een klein boekje. Dat heet uh, de weg van uh, Murphy. Wij van de overheid zijn er om voor u te zorgen. Nou, dat is de grote gospel die er bestaat op de wereld. Want dat, dat gebeurt gewoon niet. Ja, maar zijn we niet vooral gehouden om voor onszelf te zorgen? Ja, nee, wacht even. Nou, we, ik wil er wel best wat, wat, wat meer op, op ingaan, maar ik had eigenlijk dat eigenlijk kwijtgewild. De okay. wet van Murphy. Wij van de overheid zijn er om, om voor u te zorgen. Nou. Ja. Jij kijkt ook uh, televisie, ik zit ook ah, af en toe voor het vierkante ogen wat ja. is nou weer? Ja. En ik denk, nee, er wordt helemaal niet voor ons gezorgd. Dat, dat was eigenlijk mijn, mijn boodschap. Oké, okay. ik wil je hartelijk danken dat je ervoor belde. Nee, oké, okay, maar ik wou dat even kwijt. Ja. gewoon de wet van Murphy er een keer in. Ja, dat heb je gedaan Hans, dat heb je gedaan. Oké, okay, ik wil je hartelijk danken dat je ons belde. 0800-1121 is het telefoonnummer van Casaluna. Wie is uw favoriete ambtenaar? Fred Spijkers, goedenacht. nacht. Um, zal ik maar meteen met de deur in huis vallen? Doe mij een lol, ja. <laughs> Mijn favoriete ambtenaar en ik heb echt anderhalf uur zitten verzinnen van... op dat niveau zitten de favoriete ambtenaren, met name op het rijksniveau. Ik kom er op één en helaas is die weg omdat hij favoriet was. Dat was Zweden van Wijnbergen. Ah ja. Ja. En wat vond ik zijn verdiensten? Of ik het inhoudelijk met hem eens was, is niet interessant. Wat zijn verdiensten voor mij is, uh, is en is geweest... is met name dat hij zo pakweg de 2e, 3e, 4e, 5 januari... Uh, min of meer zijn, uh, zijn nieuwjaarsspeech gaf... En in die nieuwjaarsspeech gaf hij een visie... die hij behoorde te hebben vanaf zijn positie. Mm -hmm. Topambtenaar op economische zaken, meen ik. Ja. En op een gegeven moment uh, was dat de politiek onwelgevallig. onwelgevallig. Dat, heeft, dat conflict heeft twee, drie jaar geduurd... Je hebt hem, ik heb hem zien worstelen in die twee, drie jaar. Zo van, ja, hou eens even. Ik heb ook uh, recht om mijn mening te ventileren. En ik heb wat te zeggen. Ja. Daar kwamen alle mechanismen van de politieke kant aan het voorschijn van alle machtsmechanismen die je maar kon bedenken. En uiteraard heeft dit af moeten leggen in het machtsverhaal. Ik vind de man werkelijk klasse... Ongeacht wat hij gezegd heeft, ik heb geen contacten met hem gehad. Uh, ik, ik zit in een andere tak van sport bij die overheid. Dus wat dat betreft, op, buiten verdenking. Wat, wat, wat doe jij, Fred? <lacht> um, ik ben uh, in 1984 als klokkenluider bij Defensie betrokken geraakt... In de landmijnenzaak. Ah, die Oké. Okay. Die Fred Ja. En die landmijnenzaak, die loopt nog steeds. Ja. In wel van wat uh, de afdeling voorlichting van de aan een stuk door naar voren brengt. En wat ik heb natuurlijk ook bij de Fensie zitten kijken, is de SG Anning, mijn vier favoriete ambtenaar. Nou, by all means, not. Uh, ja, even, dus, even, ik weet niet of het in één zin zich laat samenvatten... maar jij hebt een melding gemaakt van onveilige landmijnen. Ja, landmijnen waar mensen zijn omgekomen. 8 in ja. 83 en 1 in 84... En uh, waarbij met name de politieke top en de ambtelijke top de Kamer verkeerd heeft voorgelicht ja. en de nabestaanden. Ja, langslepende Verkeerde. zaak geworden. Uh, je bent eruit gekegeld bij Defensie, om het even plat te zeggen. Uh, uiteindelijk uh, moest er met jou een schikking getroffen worden. Ik zeg het toch goed? Ja, ga maar door. Uh, <laughs> en uh, daarmee heeft de politiek, uh, de, de verantwoordelijke minister, heel tevreden gemeld, de zaak afgehandeld. Uh, we kunnen weer verder. Ja, en daar is een ombudsman overheen gegaan in 2006. En vervolgens heb ik een rechtszaak in 2010-11 gewonnen... waarop stond dat, met name Defensie heeft gezegd... Spijkers heeft nooit iets met uh, de zaak OVA en de landmijnenzaken van doen gehad. Dat hebben ze tot en met 2000, eind 2010 volgehouden. En uh, het is eigen schuld dat hij eruit geflikkerd is op zijn Amsterdams... Mm -hmm. of eruit gekegeld om in uw woorden te nemen... Uh, en dat zei de hoogste rechter van de Centrale Raad van Beroep in de visie van... Ja, jammer, maar we hebben hier een getuige die toch het omgekeerde kan aan, af, a, aantoont. Het is volledig aan defensie te wijten dat u hem gewoon geen mogelijkheid gegeven heeft. En, en, en hoe is het nou uiteindelijk geschikt met jou? Niet, want die rechtszaken lopen nog. Aanstaande volgende week vrijdag heb ik uh, uh, de volgende zaak. Goeie god, hoe lang sleept dit nou Alfred? Um, ja, ik ben zo, plat, zo, zo vrij om dan te roepen, een kleine 30 jaar. Het is 28, 29 jaar. 29 jaar geleden heb je melding gemaakt van, van wat je wist en wat je gehoord en gezien had. Nee, 29 jaar geleden heb ik de opdracht gekregen om weduwe voor te liegen... dat de dood van een man zijn eigen schuld was. En dat heb ik geweigerd. Jemig. Eh, eh, en, en hoe oud ben je nu? Uh, ik... Uh... Ik ben gepensioneerd en de aardigheid ervan is dat in het gevecht, ik ben uh, in 2005, is alles wat er administratief van mij bestaat in Nederland in het Nationaal archief, archief gedonderd tot 70 jaar na mijn dood. Dat betekent dat mijn pensioen ook niet uitgekeerd wordt, want de basisgegevens waarop de pensioen uitgekeerd moet worden, dat zit ook in het Nationaal Archief. Maar dit was een pesterijtje van je voormalige werkgever? Dit is een pesterijtje peste van het ministerie van Defensie en Binnenlandse Zaken, ja. ja, ja. Nogmaals, dit is geen uh, jammer- en klachtverhaal. Het is voor mij eigenlijk... <laughs> ja, uh... ja, Ja, goed. Dan, je, je, hebt, je, je bent zelf natuurlijk een ambtenaar geweest. of uh, Je hebt, je hebt uh, de gifbeker wel flink leeg kunnen drinken. Maar even terug naar Zweden van Wijnbergen dan. Ja? Um, wat, wat waardeer jij dan zo in, in, in die man? Want dat is iemand die nooit bang is geweest om zijn mond open te trekken. En dat is nou precies wat ik... ...eigenlijk een topklasse vindt. En wat ik zeg ook ten opzichte van... toen straks dat ik noemde ik op een gegeven moment een ambtenaar... ...die uh, in feite een DGP ...zijn grootste uh, kwaliteit was volgens Redenster Beek... ...dat hij uh, de minister uit de wind hield. Uh, ja, dat betekent gewoon... ...dat de afdeling Liegen en Bedriegen... ...toch redelijk op de loer lag. Nou, dat hoef je bij Wij Zweden van Wijnbergen niet te verwachten. Bij van mijn is ja, ja en nee is nee. Ja. En ja. Daarvan zeg ik van. Wat dat betreft. Uh, is het een, een Groningen, een Fries of een Zeeuw? Maakt me niet uit. <laughs> ja, dat nou, is. ik heb hem vele malen te gast gehad in Stamppunt Café toen er nog bestond op Radio. Ja. Uh, zeer gewaardeerde gast. Altijd, altijd helder, uitgesproken. Uh, goed geformuleerde meningen, onderbouwde en meningen. Wist, en je weet, wist wat je aan hem had. Ja. Maar niet in met een. Zoals bijvoorbeeld dit gesprek, wat wij nu hebben. U heeft een open agenda, ik heb een open agenda. Ja. Als het van Wijnbergen ergens tevoorschijn kwam... je kon hem nauwelijks tot niet betrappen op strategische agenda's in zijn gesprekken. Hij had wel een strategische agenda van wat hij wilde, maar het bracht hij open. Ja, ja. En daarvan, daarvan zeg ik van... Ja, Uitstekend, en ik moet zeggen dat ik kan me voorstellen dat in het contact met uh, op een gegeven moment uh, de opvolger van Weijers, Weijers. die was al niet, zo, uh, niet zo, zo, zo blij met hem. Maar de opvolger van Weijers, uh, Arne Marie Joritsma... die was nog veel minder blij met hem. En dat kon je ook duidelijk merken aan de karakters van die twee. Ja. Ja. Het karakter wat ik voor mijn rekening van mevrouw Jorsma is uh, niet geheel en al uh, recht door zee. Het karakter van de heer van Wijnbergen... nou, zo ligt het. Alleen om dan als hogere daarvan... in de apenrootsbladder. of de hiërarchie... Ja. om dat moment op je macht te gaan staan... en de ander zijn mond te snoeren. Nou, en als ik door de jaren heen kijk hoe vaak Van Wijnbergen niet getracht is zijn mond te snoeren. Ja. En ja, als er eentje geprobeerd is om mond te snoeren... ben ik er ook nog wel eentje. Ja. Dus wat dat betreft... Nou, even even tot nog tot slot dan over jouw eigen zaak. Uh, uh, uh, de rechtszaak die sleept nog voort. Ja. Uh, pensioen uh, heb je niet alleen AOW? Ja. Um, uh, uh, goeie, maar waar, waar gaat het heen nu uiteindelijk? Nou... Wat de inzet van de rechtszaak is... ik heb op papier vervalste psychiatrische rapporten. De rapporten van de oorspronkelijke psychiaters... van Tilburg en van de Post... waren uitstekende, van de hoogleraar... waren uitstekende uh, rapporten. Ik had geen persoonlijkheidstwoners. De ventie heeft altijd gesteld met binnenlandse zaken... Wat jij hebt, is een persoonlijkheidsstoornis. Ja. Daarom ben jij niet serieus te nemen. Ja. Ja. Nou, dat is een lastige als dat gezegd wordt. Want dan moet je, als ik, als ik nu met u praat en u denkt van... ja, maar misschien zit die persoonlijkheidsstoornis er doorheen... is mijn bestaansrecht alleen maar op papieren geënt. Van dat ik aan kan tonen in het gesprek wat ik tegen u zeg. Ja. En niet op mijn woord. Nou ja, sterk, de, de, de bewijslast keert zich dan om. Want dan moet u gaan bewijzen dat u normaal bent, zeg maar. Ja, nou, dat is ook een lastige. Nou, op dat moment waar het nu om gaat bij de komende rechter, Centrale Raad van Beroep en Revisie, waar met name Kantoor Knoops ontzettend veel werk in doet... Ah oh ja, is... Gert-Jan. Ja, Gert-Jan. En godzijdank... Ja... Ja. Hoe, moet, hoe moet ik dat goed... Ik, zo, ik probeer even de goede woorden te, te, te zoeken hiervoor. Wat hem betreft en zijn vrouw en uh, kantoorgenoten die hier aan meewerken... Paul Akda en Karrie Knoops... Ja. Die zeggen gewoon domweg... Ja, Fred, je hebt een code red aan je broek gehad. Een code red. In 1986. Twee jaar na het, on, het laatste ongeluk met die mijn... En ik weet niet of u de film A Few Good Men ooit heeft gezien. Uh, ja, ik geloof het wel. Uh, nou, dat was op een gegeven moment waar van de Amerikaanse marine... werd iemand op een gegeven moment doodgeknuppeld in opdracht van... met name uh, de baas, de commandant van uh, de marinecancerne. Mm -hmm. Komen de twee advocaten. Dat is dan een beetje vergelijkbaar aan op dat moment... Uh, uh, de familie Knoops, laat ik het zo maar noemen, om het voor mm -hmm. plat te houden... Uh, uh, waarvan op een gegeven moment die naar voren hebben gebracht uh, van wat dat, de thing. dat de commandant, met name de veroorzaker was. Ja. En degene die dood was, wat, of degene die het gedaan had, was een code red. Ik heb ook die code red aan mijn kont hangen. Ja, ja, ja. Ja, ja. En die heb ik tot aan mijn dood. Ja. Alleen ook nog tot 70 jaar na mijn dood. En ja. Daarvan zeg nou, ik van een politieke e e psychiatisering. In Nederland. Ja, één gelukkig in ieder geval. denk ik, vermoed ik de best denkbare uh, advocaten. Uh, en dat moet in ieder geval wel een uh, flinke steun zijn, lijkt mij. Ik heb zonder meer de meest denkbare goede advocaten, maar ook vrije universiteit en uh, mensenrechtenorganisaties omheen. Me dus dit gesprek was niet de bedoeling van een impliciete mij op de voorgrond zetten maar het was voor mij een expliciete zweder van wijnbergen ja. 4 seconden zeker van okay. man al heb je misschien wat pijn hoe ze je eruit gepleurd hebben ja voor mij ben je een held. Goed, nou en, en, en uh, u, uh, een vet Spijkers voor mij, want ik hoop dat dit zich uh, gaat settelen en snel ook. Want het lijkt me een schande uh, wat er allemaal gebeurt en een uh, voortdurende schande. Dus het, het mag nou eigenlijk eens een keertje opgelost worden. Dank voor het bellen hey. en, uh, en alle goeds en uh, de goed aan de familie Knoops. Zou ik zeker doen en bedankt voor de goede woorden. Oké, okay, hey, goed. bedankt hè? Dag. Dag. Wie is uw favoriete ambtenaar? Dat is de vraag die we dit uur stellen aan u 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer, daar kunt u op bellen met uw verhalen over ambtenaren die iets opvallends gedaan hebben of die u opvielen om wat voor reden dan ook. Wie is uw favoriete ambtenaar?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 For your daughter's hand To marry, marry, marry me What could you make it rain If you understand so could you make it rain If you understand Or could you make it rain If you understand Bertolf Lentink is zijn volledige naam. Bertolf is zijn artiestennaam. Mary heet het liedje. Hij kwam van de gelijknamige, het gelijknamige album Bertolf. Nederlandse singer-songwriter is dat, u weet het vast al. Hij heeft ooit bij Ilse de Lange op gitaar gespeeld. is al vele jaar voor zichzelf begonnen. Vele jaar geleden, moet ik zeggen. En dat gaat buitengewoon goed. Jos, goedendacht. Ja, goedenacht. Het Jos. Uh, fantastische plaat en vooral, uh, ik ken het verhaal van Fred heel goed, die net aan het woord was. Fred Spijkers. Uh, ja, en uh, ik heb enorm veel waardering uh, voor de, de rechtvaardigheidsgevoel uh, en vechtlust uh, van Fred Spijkers. Maar ik heb niet zoveel waardering voor de ambtenaren die wat recht is, krom, uh, praten en hem dwingen om te liegen tegen mensen over. Nou ja, dat verhaal heb je net gehoord, dat hoef ik niet te herhalen. Ja, ja. Ik wou het zelf hebben, maar dat, dan ben jij uh, nu mijn baas en ik jouw nederige dienaar. <laughs> ja. Ik ben de grootste dwaas ter wereld natuurlijk. En hoe meer je dat beseft. Uh, hoe, hoe zei je, Socrates het ook alweer? Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat, dat, dat je niks weet, zei nee, Socrates. Ja, zoals, ja, ongetwijfeld. Eigenlijk is, komt het neer op dat hoe meer je beseft dat je een dwaas bent... hoe dichter je bij de wijsheid komt die uh, Socrates bedoelt. Maar dat mag je niet zeggen, want dat zou heel uh, arrogant zijn natuurlijk. Maar waarom ben je een dwaas? In welk opzicht? Nee, dat is eigenlijk voortbordurend op wat Socrates zei. Hè, van hoe meer je weet, hoe meer je beseft, dat er zoveel meer te weten is... dat eigenlijk wat je weet relatief uh, niks voorstelt. Ik denk ook dat Einstein en al die hele wijze mensen... Vooral aan het eind van zijn leven, Einstein en ook alle andere wijze mensen. Uh, ja, ze worden eigenlijk steeds nederiger. Ja, ja, ja. Loutzee zei ook uh, over een uh, uh, goed bestuurder, een uh, goed ambtenaar. Dat is eigenlijk de meest wijze en de beste en de meest nederige. Hij dient eigenlijk iedereen. En hij gaat niet zoals uh, uh, Rutte zegt van... Uh, ik ga een kabinet maken waar eh, rechts Nederland zijn vingers bij kan aflikken. Maar hij zegt, een wijs eh, dienaar, hè, een wijs bestuurder... wat dus de, de meest nederige dienaar moet zijn, die zegt... Ik ga het voor iedereen goed doen. Ja. En de rijken en machtigen, die hoef je niet nog meer geld of macht te geven. Je moet juist, je ziet nou dat de voedselbanken toenemen in Nederland. Heb je dat gehoord? Ja, ja, ja. Nou ja goed, je hoorde daarna natuurlijk ook Mark Rutte, zodra hij premier was. Die woorden absoluut niet meer herhalen. Ik dacht van, ja, wat het... heel graag uh, eens met Rutte praten over Socrates en Laotse. Laotse zegt inderdaad, wie wijs bestuurder is, die moet iedereen helpen. En niet alleen Rijks-Nederland. Ja? Ja. Ja. Ook, uh, wat Socrates zei, is uh, elke bestuurder, die moet eigenlijk minimaal, dat moet de beste van de beste zijn. Ja. Uh, zowel in wiskunde, zei hij, moet hij briljant zijn, en in filosofie en in bestuurskunde. Nou, en recht en krom, daar wou ik het over hebben. Uh, dus uh, uh, mijn vader was dus burgemeester van Klein Dörpke, dus hij was de baas van uh, de politie en van... Uh, uh, Brandweer. En hij bemoedde zich ook heel erg met de sociale dienst met name met de mensen die het moeilijk hadden te zorgen dat ze weer aan werk kwamen en zo. Dus mijn vader was, toen hij overleed, uh, ja toen was het zo druk, want hij bleek enorm geliefd te zijn. Niet alleen in de gemeente, maar een hele ah, ja. Ah ja, echt, echt een klassieke burgemeester? Uh, de broms nog. Uh, <laughs> ja, de broms nog burgemeester. Van, dat beeld dat Van Saartje. Zag je broms nog al? Ja, ja, ja. Toch in die tijd, hè. Dat was ja. natuurlijk, hij werd een 63-burgemeester. En bij ons kon je dus nog de fiets buiten laten staan, weet je wel. Ja. Ja, ja, ja, ja, Niet op slot zelfs, weet je wel. Dat was, maar dat, dat kan nu niet meer, hoor, waar ik nu woon. Ja, ja. Maar wat, wat voor dorpje was dat, waar uh, jouw de burgemeester was? Kadir en Keer. Oh ja, Bij 5 kilometer van Limburg. is het mooiste dorp van Nederland. Uh, volgens sommige mensen, hè. Ja, nou ja, ik, ik, ik heb ooit een huisgenoot gehad die daar woonde, dus, althans, zijn ouders wonen. wonen daar volgens mij nog steeds trouwens. Ja, ja, so. nee, ik weet mensen die kwamen dan uit het westen, uit Amsterdam zo, en die kwamen ze in een, een keer wonen. En dan waren ze zo verbaasd dat als ze naar de, de winkel gingen in die Jumbo daar in Kedir een keer. Hoe ongelooflijk uh, uh, gasvrij en aardig en behulpzaam. Als je een potmerk Zem, dan lopen ze mee je dan naartoe en dan staal het niet in het ze Zeg, wacht even, ga even achterkijken. <laughs> Je je op om het voor je te bestellen. Je word je gewoon gek van. Dus ja. die mensen die, die die dachten van dit kan niet, weet je wel? Ja, daar moet een dubbele bodem achter zitten. Daar eh? moet een dubbele bodem te vinden zijn. Nou, de dubbele bodem is natuurlijk dat als je aardig bent voor mensen, dan verkoop je ook meer. Hè? Ja, maar dat was. Enige motief, denk ik hoor. En ja. het is ook niet zo dat ik denk: een broer van mij woonde in Amsterdam en die is ook heel aardig. Dus Amsterdam hoef je niet per se helemaal te verpesten. Ja, maar, je, maar jouw vader, de, de ambtenaren die hem omringden, dat waren mensen langs dezelfde lijnen, op dezelfde manier in elkaar zaten? Uh, nou, mijn vader zei: ambtenaren. Nou, een goede arts en ook een goede burgemeester, die kijken in mensen heel diep in de ogen als hij ze aanneemt of onderzoekt. En die, hij zei: De meeste ambtenaren deugen voor geen. Oh nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Wil <lacht> je dit even deleten? Ja, dat gaat een beetje lastig in een live programma, maar ik heb het niet gehoord. Oh ja, kun je even het band terugspoelen en wissen? Nee, ik moet het even refrezen. Ja. Uh, hij zei: Ik zoek ambtenaren die gewoon ja, mensen willen helpen, weet je wel, om de boel beter te maken. En dat is eigenlijk altijd ook. Ja, mijn, mijn leidmotief is altijd krom en recht. En rechten was ooit bedacht om dingen rechter te maken, niet krommer. En mijn oudste broer heeft ook rechten gestudeerd, net als mijn vader. En wat zie je nou helaas in deze wereld, net als bij, bij Fred Spijkers... of ook bij die psychiater die mij keurde toen ik militaire dienst was. En hij was dus ook een dienst van, van, van de overheid en van het leger. Mm -hmm. Maar veel uh, psychiaters... en Ambtenaren die krijgen dus. Weet je dat in de opleiding rechten er colleges zijn? Waarin eigenlijk, als je het heel naakt zegt, je geleerd krijgt om te liegen. En je hoort ook bijvoorbeeld advocaten, topadvocaten. Je weet de top 10 hè, van ons. Ik zal de namen niet noemen. Hè? De top 10 advocaten in dit land? Van Nederland, die kan je wel, hè? Ja, in grote lijnen wel, ja. De namen niet te noemen. Ik zal ook niet zeggen wie het gezegd heeft, maar er zijn er dus bij die zeggen dat ze trots zijn. Uh, als ze zo kunnen liegen, dat ze mensen die, waarvan ze weten dat ze kinderverkrachters zijn, dat ze die vrij kunnen krijgen, dan ben je dus een goed pleiter. Yeah, yeah, yeah. Ik ben dus opgevoed met een verschrikkelijke vader, die wou dat ik eerlijk ben. En dat kan natuurlijk niet in deze tijd. Je kan niet eerlijk zijn. Dan ga je in de politiek helemaal kapot. Yeah, yeah, yeah. Hey, maar, u... Met spijkers wordt kapot gemaakt, echt kapot gemaakt, hè? door mensen die oneerlijk zijn. Ja. Ik zal nog één voorbeeld noemen wat ik zelf heb meegemaakt. Mag dat? Ja. Want heel erg uit mijn hart. Ik moest dus in militaire dienst. Ik werd gekeurd. En dan zat er zat dus een achterlijke debiel. Uh, hij noemde zich psychiater. En uh, ja, ik heb zelf een achtergrond als gezondheidswetenschapper. Dus ik weet nou heel goed hoe die gezondheidszorg in elkaar zit. En hoe zij denken, die psychiater. Sommigen dan. Ook die psychiater van Fred trouwens hoor. En die zei tegen mij: Van. Uh, ik zei, ik wil geen mensen doodmaken. Toen ging hij mij dus argumenteren waarom ik mensen dood moest maken. Maar dat dacht, het... u, u probeerde zich af te laten keuren, neem ik aan. Wat? U probeerde zich af te laten keuren. Nou, ik had twee opties. Ik zei, als je mij in militaire dienst laat gaan... dan ik hou je niemand meer over, want ik lul ze er allemaal uit. <lacht> dat worden allemaal pacifisten die nooit meer iemand <lacht> willen doodmaken. Want ja. ik wil geen mensen doodmaken. Toen zei ja, maar dat wil jij wel... Want, en ik kwam die de voorbeeld, let op hoe die dan redeneert, hè? als iemand jouw vrouw verkracht, dan wil je hem ook doodmaken. Ik zei, dan zal ik het toch proberen te voorkomen of anders op te lossen. Zij zat me, weet je wat eh, prostomatische stresstoornis is van, van, van, van soldaten? Ja. Mm -hmm. Als ik jou hè, naar een, een, een plek stuur, hè, of jouw zoon, nee, jouw zoon, heb je, heb je kinderen? Ik heb twee zonen, ja. Ja, als ik jouw zonen naar Irak stuur en, en de opdracht geef als psychiater... Ik ben nou die gemeene psychiater eh, waar ik het net over had... en ik, ik coach ze zo in hun hoofd, hè. ik maak ze zo ziek in hun hoofd... dat ze andere mensen willen doodmaken. En ze hebben ze vervolgens doodgemaakt en dan kom je terug... en dan heb je een posttraumatische stresstoornis. Weet je waarom? Ja, omdat je feestelijke dingen meegemaakt hebt. Nee, wij als mens zijn niet gemaakt om elkaar dood te maken. En ja, dat mag sokken klinken... Maar dat is dus zo. Hè? Ja. Ik ben niet gemaakt om hier jou te bellen. te zeggen, nou Frank, ik vind je aardig. Ik kom naar je toe. Dus ik ga je nu doodschieten. Ja. Daar ben ik niet voor gemaakt. Ja. Maar in het leger, hè, daar gaat ook Masters of War over George Bush. Hè, die, die tekent dan een of ander contract. Hè, achter zijn desk ook een ambtenaar. Hè? Mm -hmm. Masters of War. En vervolgens... Kijk, Bin Laden heeft maar ongeveer iets van 10.000 of 20.000 mensen vermoord. Weet je hoeveel, volgens <coughs> Wikipedia in de Iraq War. Weet je hoeveel, mensen Bush, on, hoeveel onschuldige mensen Bush vermoord heeft? Ik heb het niet paraat, maar wel heel veel. Kijk het tijdschrift The Lancet. The mm -hmm. Lancet, het, het hoogstaand, uh, uh, ook statistisch en wetenschappelijk, hoogstaand medisch-wetenschappelijk tijdschrift. Mm -hmm. Volgens The Lancet, hoeveel onschuldige mensen Bush vermoord heeft. Ja. ...zonder dat hij zelf erbij was, want dat laat die anderen doen, dat laat die jongens met een lage opleiding doen in Irak. Dat zijn dus tussen de half en de één miljoen onschuldige mensen zijn ja. door Poes uh, vermoord. En meneer uh, Balkenende, die moest een baantje verzorgen voor zijn andere vriendje, weet je wel? Weet je dat nog? Dat schandalige uh, ding dat de Balkenende met... De hoopscheffer ja, bedoelt u? ja. ...die werd er naar binnen gesmokkeld, want ja, toen op zich hef, moest een baantje krijgen, dus Nederland neemt mee. Nee, dus Balkenende heeft mij mede weer de gemaakt aan die half wow. tot een miljoen dode mensen in Irak. We, we dwalen wel een, e een beetje af. Ah, nee, maar even, dit gaat over ja? een ambtenaar. Bush, Bush heeft gewoon uh, vanuit de angsten van de Amerikanen een overreactie gehad. Maar goed, zeg maar even waar jij naartoe wil. Nou ja, nee goed, het, het gaat natuurlijk over de vraag... wat goede ambtenaren zijn of favoriete ambtenaren zijn. Ja, Die, gewoon, dit zijn. Mijn thema is altijd recht en krom. En mijn vader was heel erg recht. En iemand als Fred Spijkers, als ik alleen al zijn stem hoorde... ken zijn verhaal, dan voel ik gewoon, dit is recht. Ja. En het probleem is dat mensen, van, mensen zoals Rutte en van uh, uh, Wilders uh, uh, en van Cohen... dat men niet meer voelt... Uh, ...wat recht en, en krom is. bloek is dan wel misschien niet een gewikste jongen... ...die hartstikke goed in de wereld rijdt door kan, kan, kan overkomen... ...maar hij zou een betere bestuurder geweest zijn dan Rutte. Maar hij is niet geschikt in, in het slangenveld. Mijn vader was ook politicus. Nou, dan moet je dus een gemene rat of een gemene slang zijn tegenwoordig lijkt het. En je moet de, de, de, de, de media kunnen manipuleren, ook nog, weet je wel? ja. Ja. Goed overkomen in de media. Als je bij Paul en Witteman en bij de wereld draait door... er goed uitkomt, dan rijzen je cijfers, weet je wel? Ja. Dan ga je in de peilingen omhoog. En dat is wat matters. En mensen als Fred Spijkers, die gaan erover van... ja, maar ik wil niet liegen. Ja, dan zit je dus met een probleem als je niet wil liegen. Snap je? Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Nou nee, ja, nee, goed. Het, is, dus het zal wel shocking zijn wat ik nou zeg. Ja, nou ja, ik, ik hoop in ieder geval uh, bijzonder... dat het nu eindelijk een skietje ophoudt uh, rondom hem, want... Uh, ja, dit, dit zijn toch dingen waar je als, als Nederlander alleen maar uh, rot voor kan schamen, lijkt mij. Ja, ja, dus je voelt je ook heel erg diep uh, positief betrokken bij Fred. Ja, nee, absoluut, dat heb ik ook gezegd straks. Ik vind, vind het echt een schande wat er gebeurt. Ja. Ja, ik hoop ook dat de rechter, hè, want rechters ja, die moeten ook maar proberen recht te zijn. Uh, ja, ik hoop dat de rechter uh, het leed van Fred uh, wat kan... Ja. Ja, Het is een ongelijke strijd, dat zie je altijd, een individu die tegen een machine uh, optreedt. Uh, je staat met 101 zij achter en uh, uh, ja. Ja, wat dat betreft, uh, als, als er nu dossiers van hem in het Nationaal Archief gedonderd zijn, waar ze 70 jaar lang niet toegankelijk zijn, ik wist niet wat ik hoorde, ja. dat het überhaupt kan in dit land. Kafka. Het is behoorlijk Kafka, laten we het daar op houden. Uh, Fred is heel erg Kafka. Ja. Wat ze hem aangedaan hebben. Dus we moeten met z'n allen gaan nadenken, of we voelen eigenlijk meer, wat recht en krom is. Ja. En ik heb het geluk gehad met mijn fantastische vader. En ik, ik voel aan jou, en ik heb dat trouwens ook bij Astrid. Sommige mensen luisteren ik gewoon heel graag naar, omdat ik voel van... Hé, hey, ik ben ontzettend gevoelig voor recht en krom. En, en ik word heel erg uh, uh, pist als mensen hun beroep ja. als ambtenaar gebruiken... Nee, op de manier zoals de psychiater, mijn leger trouwens, die psychiater, heeft mijn S5 gegeven. En daar heb ik nog voordeel van gehad. Daar heb je voordeel van. We gaan afsluiten. Ik ga nog even een plaatje draaien. En ik wil je hartelijk danken voor het bellen. Maar recht en krom, denk eraan. Zo is dat. Dank voor het bellen. Christel de Haak, Crazy Days. Daarmee sluiten wij twee uur kaaseloenen af. Nachtzuster, het de Jong zit buiten gewoon wakker en aan de andere kant van de ruit klaar. Dat gaat zo meteen overnemen. Oproep Max, Nachtzuster, het de Jong. Zo meteen op deze zender Radio 1. Dank voor het luisteren. En wat ons betreft een hele prettige nacht.